Welkom bij Eindtijd en Provencie. We zijn bezig met een serie over Israël en de islam. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. We zijn in aflevering 8 aangeland en vandaag gaan we het hebben over een moeilijk onderwerp. Antichrist. Waar vinden we dat eigenlijk in de Bijbel? Is dat al uh, in dat... het Oude Testament genoemd of is dat alleen in het Nieuwe Testament? Uh, nou, antichristen natuurlijk nooit, want het woord Christus uh, komt niet in het Oude Testament voor, dus nee. wel Messias en, ja. uh, enzovoorts. Ja. Maar het woord antichrist komt wel in de Bijbel voor, maar alleen in de eerste Johannesbrief. Zo even kijken daarna, ja. de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2, vers 18. Het, dat vers begint al interessant, er staat kinderkunst, het is de laatste uren. Ja. Het is wel opvallend dat uh, bijna alle apostelen zo prediken. Uh, ja. Want uh, Petrus die zegt ook ergens, met zijn vuist op tafel slaat hij dan... het einde van alle dingen is daarbij gekomen. Moet het dominee zondag eens een keertje doen? Op de het einde ja, van... en vervolgens zeggen alle uh, nuchtere christenen van... ja, dat zeggen ze al 2000 jaar. Ja, ja, ja. Maar ja, dan zullen ze wel verrast worden op een gegeven moment. Maar waarom gebruiken ze het woord laatste uren dan? Uh, ja, dat, dat is, zit een geheim achter... Kijk, en dat willen wij weten. Uh, ja, nou, dat is het geheim van het uitgestelde koninkrijk. Dat is van die 70ste jaarweek? Dat is onder andere die 70ste jaarweek waar we het over gehad ja. hebben. En dat voortdurend naar voren komt. Maar dat is ook dat uitgestelde koninkrijk een struikelblok geweest uh, voor veel Joodse mensen. Ja. Want toen de heer Jezus uh, Jeruzalem binnentrok, dacht, binnen de, de, te de, de, de tempel binnentrok... Toen riep... Alle, kijk, de, de, de joden verwierpen hem niet. Want ze riepen allemaal... Baruch, haba, beshem, adonai. Ja. Zeg het maar. Gezegend is hij die, die komt, komt in de naam, de naam van de, van de Heer. Heer. Allemaal. Ja. Ja. En toen ging hij naar de tempel. En wat deed hij daar in de tempel? Nou, ja, hij ging leren. Hij ging een god aanbidden. Hij deed niks. Ja. Hij deed helemaal niks. Tenminste, niet wat zij verwachten. Nee, maar... Dus hij ging terug. Ja. En toen heeft hij die vijgenboom vervloekt. Ja. Maar in de tempel is hij eventjes staan wachten. Eventjes keek hij rond, staat er in de evangelie. En waarom keek hij eventjes rond? Waar wachten die dan op? Mm -hmm. En dat lezen we in psalm 118. Het is wel interessant dat je daar ineens over begint. Uh, dat, ja, lezen... dat had ik ook niet van tevoren bedacht. Maar... Dat is de psalm 118. Dat is die, die prachtige psalm. En daar staat dus ook, uh, even zien. Uh, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, staat er dan 24, in vers 24. Ja. En dan in vers 26 staat, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Dat riepen al die mensen. Ja. Al die mensen riepen dat. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. En daar wachtte de Heer Jezus op, dat hij gezegend werd. Want wie zaten daar als ...bazen van het huis des Heren, het Sanhedrin. Ja. En hij wachtte op de zegen van het Sanhedrin... ...want de Messias moet volgens de Joodse traditie... ...erkend worden door de Joodse leidslieden. Ja. Dus let er nou goed op, de Heer Jezus als koning... ...is niet verworpen door het volk, want ze riepen allemaal... ...Baruch habab Adonai, gezegend, ja. hij die komt in de naam des Heren. Maar hij wachtte op de zegen van het Sanhedrin... Ja. Gezegend en, en, dat, en, en dat gebeurde en die niet. En kwam niet. Nou, en dat Sanhedrin heeft toen een klein groepje Joodse mensen opgestookt... om daar op het laatst voor dat paleis van Pilatus te gaan staan schreeuwen, kruist hem. Is en het dat was niet, misschien, het, misschien niet, niet meer dan een honderdste deel van het Joodse volk. Ja, die eerder bij de, bij de intocht waren. Ja, ja. een paar ervan ja, die bij daarvan. de intocht waren, want die bij de intocht waren, konden niet eens op dat kleine pleintje allemaal daar. Maar is het dan niet heel ironisch, als je dan bedenkt dat straks die antichrist komt, en dat hij dan wel de zegen van de leiders krijgt? Ja, dat is de tragiek van de mensheid... ...ze kiezen verkeerd. Ze zullen dat, weer voor Barabbas kiezen. Ja, ja, ja. ja. Want, want we hebben net gezegd... ...ja, ze kunnen er niks aan doen. Ze waren verblind, hebben we er vorige aflevering over gehad... ...enzovoorts. Dat hebben we heel erg uitgediept. Maar in wezen gaat dat wel heel erg ver. Want uh, het gaat zo ver... ...dat ze eigenlijk dezelfde handeling als... ...je zegt het al, Barabbas... Uh, ...dat men dus inderdaad weer voor gaat kiezen... ...om zeg maar een deal te maken met die antichrist. Uh, Waarschijnlijk ook ja, niet iedereen. Maar dat is of? ook weer een deel van het Joodse volk. Ja. Want de profeet Daniel die voor zegt duidelijk: eh, dat de heiligen, dus de gelovigen in de Joden, daar niets van moeten hebben van die hele okay. Antichrist. Dus er komt een scheiding in Israël. De, die is er natuurlijk ja. al. De, nee, dat is duidelijk, maar. Er is een enorme scheiding om... tussen, tussen uh, zeggen, de, de linkse establishment in Israël, nee. veel seculiere Joden. En uh, bijvoorbeeld een heleboel van de zogenaamde kolonisten mm -hmm. en de orthodoxe joden. Ja. En ook de Messiaanse joden die er ook weer ergens ja. uh, tussen... En, uh, is net zoveel kerken als wij hier hebben zoveel verscheidenheid. Uh, ja, maar, verscheidenheid maar, maar heb je ook die, in die in grote scheiding die, die is er al. Ja. En in hun nood zullen velen van hen uh, inderdaad achter die antiChristen staan ja. lopen. Ja, dat Want is wat er in gescheid. Daniel staat. Ja. Van, uh, maar, maar zij die uh, ja. hun god kennen zullen sterk zijn en grote daden ja. doen. ja. ja. En, en die zullen dan ook kleine hulp ontvangen, staat. Ja. En dat zijn wij. Ja. Okay. Kleine hulp. Ja, ja. De, de christenen, de kenieten waar we het de vorige keer nee. over hebben gehad, ja. nee, het, die zullen dat zijn. Ja. Maar hier, het is de laatste uren. Ja, daar en, hadden we het over. En, en, ja. en, en, en Paulus die zegt dat ook op een gegeven moment, dat wij die wachten, die de komst van de Heer zullen meemaken, zegt Paulus ook. In Thessalonisch brief spreekt hij erover en de Hebreeënbrief zegt, de komst van de Heer is nabij. Ja. En dat is ook weer het geheimenis van het uitgestelde koninkrijk. Ja, dat is A, de stommiteit van de kerk, omdat ze niet opgeschoten zijn, bij met de verkondiging van het evangelie. Ja, is dat, is dat een deel daarvan? Is dat, dat is een deel daarvan, want alle volken moeten eerst het evangelie gehoord hebben. Ja. En, uh, het, het... Of zou God van tevoren geweten hebben dat die stommiteiten is ja, komen? Ja, maar, goed, maar God, God weet alles van ja. tevoren. Ja. En daar moeten we dan ons niet te zeer in verdiepen, want die gedachten van God... Ja, maar die vragen God... leven he, wel. Huh? Zeg, die vragen hebben de mensen thuis wel. Die zeggen van ja. ja, maar God weet toch alles? En, uh, ja, dus maar, hoe, uh, hoe kan je dan zeggen, laatste uren als het nog 2000 jaar duurt? Maar, maar kijk, de gedachten van God zijn niet onze gedachten. Ja, dat is het punt. En, en daar kunnen wij gewoon niet, niet, niet inkomen en daar kunnen we niet bijkomen Wij moeten ons houden bij wat in de schrift geopenbaard is. Ja. Wat God van zichzelf. Ja. God staat boven de tijd. Ja. Maar, het koninkrijk is wel uitgesteld. Ja. En dat was een kleine anekdote. Er was een rabbijn en die lag daar rustig te slapen met zijn discipelen. Die zitten altijd bij die rabbijnen mm -hmm. zoals de discipelen rondom Rabbi ja. Jezus waren. Ja. En op een gegeven moment bonden die uh, discipelen op de deur van de rabbijn. Rabbi, Rabbi, word wakker. Oh, wat is er? Zegt die Rabbi. Rabbi, word wakker. De Messias is gekomen. Wat nee jongens, ga nou. Ga we maar rustig slapen. Nee, de rabbi drongen ze aan. Dus de rabbi schiet zijn uh, oude kaftan aan en ze sloffen. En ze komen binnen en hij schuift het raam open. Kijk maar, zegt hij. Wat is er nou, rabbi? We hebben de bazijn gehoord. Nee, zegt hij. Er is niets veranderd. <tos> ja. En dat is, ja. dat, is, ja. dat is het grote verwijt ja. en dat is het verschil tussen de twee messiassen die verwacht worden. De Messias, de zoon van Jozef, de leidende Messias, ja. Isaiah 53, Psalm ja. 22. Ja. Die uh, en, overgeslagen wordt door de Joden. Ja ja En, en de, de koningsmessias, en dat ja. is de zoon van David. Ja. En, en het is ook duidelijk aan Maria beloofd. He, dat hij de troon van zijn vader David in bezit zou nemen, zei de engel Gabriel ja. tegen ja. Maria. En, en dat was het tweede zwaard wat door haar ziel ging, toen ze bij het kruis stond. Tuurlijk, tuurlijk. Er stond spottend ja. boven, dit de is de koning der Joden. Ja. Had die engel dan toch ongelijk gehad? Dat is het geheimenis ja, ja, van het uitgestelde koninkrijk. En daarom verwachten al die apostelen dat hij spoedig zou komen. Ja. Inmiddels zijn we zeg maar 2000 jaar later nadat Johannes dit schrijft. Het eerste uur. Ja. Uh, en wij hebben eigenlijk niet echt meer een excuus om te zeggen, ja uh, het heeft al 2000 jaar geduurd, waarom zou het niet nog eens een keer 2000 jaar duren? Kijk, we leven nu, zou ik bijna zeggen, in de tijd van Cleopas. Cleopas ja. was een van die twee uh, discipelen van de Heer die mm -hmm. zo teleurgesteld uit ja. Jeruzalem liepen. Ja. En, en die dacht, ...wij dachten dat hij het was, die verlossing ja, zou brengen zeiden ze. Ja, dus, ja. en, en hij was het ook, maar er zit nu ineens 2000 jaar tussen. En het lijkt nu net alsof God 2000 jaar uit de geschiedenis wegknipt... Ja. ...en deze tijd aansluit op de tijd van... De Messias, hmm. op de tijd van de komende koning. Ja. En, en, en, en, en dat ziet de islam, ja. die voelt dat aan, die machten achter de islam. En, en, en die occulte machten achter de Verenigde Naties. Er is een occult zoontje daar, met, met New Age en, ja. en, en, en, en al die andere, en die vrijmetselarij niet te vergeten. Het ja. is hartstikke ja. gevaarlijk allemaal. Ja. En, en, en de heidense machten die achter de Europese Unie zitten. Die, die, die voelen dat aan ja. en die zijn onrustig. Dat kan je natuurlijk op meerdere fronten gebeuren. Hè. We, we, wij moeten wel waakzaam zijn in die zin dat we ook die dingen gaan herkennen. Ja, nou dat, dat, dat doet Johannes hier ja. in dat stuk. Het ja. laatste uur, daar waren wij gebleven ja. bij de laatste Precies. uren. Ja. En, ik hoop dat die nog een paar uurtjes duurt. Ja. Ja. Um, nou ja, dat moet haast wel. Maar... En zoals jullie gehoord hebben dat er een antichrist komt. Zijn er nu ook veel antichristen opgestaan? Dus dat zijn geesten van de antichrist. Ja. En, uh, en daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Wie is dan die antichrist? Vers 22. Dit is de antichrist die de vader en de zoon loogent. Dus die de zoon niet erkent als zoon van God. Ja. En dat is de islam die zegt God heeft geen zoon. Snap je? Ja. En, ja. en dat is dus een van... Ja, dat is waarschijnlijk onder andere de islam. Onder want, andere, ja. Want, want ook uh, Europese leiders hebben niks met Jezus. Die en, hebben helemaal niks met Jezus. De Verenigde Naties ja. al helemaal niet. En de islam zou je nog kunnen prijzen omdat ze nog respect hebben voor ja. Isa als een grote profeet. Ja. Dat is een van de, de grootste profeten was ja. dat. En de Verenigde Naties stellen, die, die, die zetten toch zelfs... Uh, zeg maar hun plek op, op de berg waar Abraham uh, Isaac bracht. Oh ja, ja. Uh, ja. Dus, dus die, die hebben helemaal uh, zo van: ja, luister eens, dit is ons terrein. Ja, ja, ja. ja. Abraham Ismael, Zij denken de islam dat Ismaël geofferd is door Abraham. Ja. En uh, ja. de Bijbel zegt dat natuurlijk is Isaac, Isaac werd uh, bijna geofferd. Ja, ja. We zien ook in hoofdstuk 4 van de eerste Johannesbrief, staat ook iets over de Antichrist wat belangrijk is. Uh, gaan we dan kijken naar vers 3. Hieraan herkennen jullie de geest van God. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, dat hij dus als verlosser mm -hmm. gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. Dit is de geest van de antichrist, waarvan jullie gehoord hebben dat hij komen zal. En hij is nu al reeds in de wereld. Kijk, ja. hij onderscheidt dus twee dingen. De leer van de antichrist, mm -hmm. die Jezus ontkent. Ja. En dat er ook een persoon komt die antichrist is. Ja. En antichrist betekent tegen Christus, tegen Jezus. En ook in plaats van Jezus. Ja. En dat is natuurlijk het grote gevaar. Want de apostel waarschuwt ons dat Satan altijd verschijnt als een engel des lichts. Ja. En, en het barst van engelen des lichts bij de New Age. is dus allemaal die leidengelen en al die vreselijke demonie. Ja, nee, nee, zeker. En ik denk dat inderdaad heel veel mensen verleid worden door ja. eh, dingen die lijken alsof ze van God zijn terwijl ze uit de macht en het ja. en, de en, en, komen. En daarom moeten we letten op het teken van de zoon des mensen. De wonden in zijn handen en de voeten. Als er een ja. of andere geest verschijnt en uh, een leidgeest zegt, zegt ik ben Jezus, ik ben Jezus. Ja. waar zijn de handen in u? Ja. En da dat is wat Satan, de duivel, het meeste ergert. Want dat was zijn nederlaag. Ja. Maar we kunnen eigenlijk vaststellen dat als we het hebben over de Antichrist. dat uh, zeg maar de voorbereidingen voor zijn komst in alle gang zijn. Ja, ja, ja. In gang is gezet. En uh, net zoals zeg maar, de, de, uh, Johannes de Doper. De, uh, zeg maar of de, de Johannes de Doper Jezus moest aankondigen. zo zal ook uiteindelijk de Antichrist een, een weg bereid worden. om gewoon zijn plek in te kunnen nemen. Ja, maar zo moeten wij. De heer Jezus aankondigen. Ja. bereid de weg ja, des Heeren, want, want de koning komt. En dat is onze hoop, want ja. als al deze dingen beginnen te geschieden... Zegt de heer Jezus in zijn eindtijdreden, heft uw hoofden op. Heft ja. uw hoofden. Mag ik ook wel eens een keer doen, want ik ja. ben wat dat betreft soms een groot zagarijn <laughs> En dan denk ik, hoe lang moet het allemaal nog duren. Ja. Maar heft uw hoofden op, want uw verlossing is dichtbij. Ja. Een verlosser ja. is dichtbij. Nou ja, goed, en wij worden niet voor niks opgeroepen, ik zei het net al, om onze lampen branden te houden. Ook dat, ja. Dus in die zin is het... Is het uh, wel duidelijk in welk zeg maar, tijdsbestek wij leven. als ja. het gaat om de Antichrist. Heel duidelijk, ja. Paulus spreekt daar dus ook over. In uh, de Tweede Thessalonicense brief. De eerste, uh, Dat is 2 Thessalonicenzen 2. Dat is uh, Paulus in de Thessalonicenzenbrief. Mm -hmm. spreekt hij ontzettend veel over de wederkomst van de heer Jezus. Ja. Uh, in de Eerste ook. En die Thessalonicenzen die, uh, hadden wat vragen. En die beantwoordt hij in de tweede Thessalonicensebrief. Ja. En dan zegt hij in hoofdstuk 2... Uh, broeders, ik verzoek u uh, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus... en onze vereniging met hem, mm -hmm. dus we samen met hem zullen ja. zijn... dat je niet zo gauw je bezinning verliest of in onrust verkeert. Dus uh, niet, niet onrustig dat je dit gemist hebt of zo. Het zij door een geestesuiting... Of door een prediking, of door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van de Heer reeds aanbreekt. Die dag ja. van de Heer is nog niet aangebroken. Die Zit. dag van de Heer, dat zal volgens de profeten een verschrikkelijke dag zijn. Ja. Een dag van donkerheid, een ja, dag dat, van duisternis en moet je dag niet van... bij zijn eigenlijk. Uh, nee, ja. dat, misschien de volgende aflevering iets meer over die dag van de Heer. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen. En dat hebben we toen in Duitsland gezien. Ja. Eerst is de kerk ten val gekomen. Eerst werd de kruis van Christus werd om, werd vervangen hakenkruis. door het hakenkruis. Ja. En tegenwoordig zeggen veel kerken ook... dat kruis moet je niet te veel over spreken. Dat moet niet eens meer in de kerk. Dat mag niet eens meer in de, in de kerk. kerk soms. Het kruis. Nee, en mensen mogen het kruisje niet meer omhangen soms. Dat, ja, ja, dat zie hier in Engeland gebeuren. Ja, en zo zien we dat is nu ook al aan de gang. Ja, datzelfde is aan de gang. Datzelfde ja. is aan de gang. Ja. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Uh, die moet moeten komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Wie is die mens der wetteloosheid? Vers 4. De zoon van het verderf. Dus iemand die ja. verderf brengt. De tegenstander. Wat is het Griekse woord voor of, of tegenstander? Dat is Satan. Satan die... Uh, Satan, ja, ja. Satan die zich in een mens, in de persoon van de antichrist, openbaart. Ja, precies. Ja. Die zich verheft tegen al wat God en voorwerp van vereering heet... Dus uh, hij moet niks hebben van allerlei goden, want dat wil hij zelf zijn. Ja. Zodat hij zich in de tempel van God zet. Dus wij verwachten dus dat die tempel spoedig herbouwd ja. wordt. Uh, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Maar voordat dat moment komt, uh, betekent dat uh, je daarvoor nog hebt uh, de komst van beesten uit de aarde en beesten uit de zee. Ja. Die dan eerst zeg maar, de <coughs> wegbereiders zijn om die antichristen op die plek te zetten in de, in de tempel? Ja, dat beest uit de aarde en het beest uit de zee, dat moeten we dan even naar de openbaring. Ja. Want misschien zijn er een aantal <tie> kijkers die daar niet zo mee op de hoogte zijn. Nee, maar die worden, het is natuurlijk ook een mysterie hoe dat werkt, maar... Uh, openbaring dat, 13 is dat. dat. Dat is wel iets wat er nadrukkelijk aan zit te komen. Ja. En dat openbaring 13, dat is één citaat uit Daniel. Ja. Al die beesten uit Daniel. Ja. En Kijk, die antichrist, die wordt in het Oude Testament en het Nieuwe Testament door veel andere zeg je, personen of figuren gesymboliseerd. Het, het, het beest uit de ja. aarde zien we dan. dan in allerlei vermommingen. Ja, en uh, we, we zien uh, het beest met al die koppen. Ja. En uh, we zien die, uh, een van de Griekse vorst die model loopt voor de antichrist, die ja. Antiochus, die in Daniel 9 voorkomt. Niet? En er zijn er een heleboel zijn. Nou, dat beest uit de zee, en de zee is in de Bijbel altijd de volkenmassa. Ja. Het beest uit de zee komt er met tien horens en zeven koppen. Het zijn allemaal tien koninkrijken die er allemaal zijn. En dat beest, dat krijgt een, de draak, staat er hier, gaf hem zijn kracht. De draak... de draak is dus Satan. De draak is Satan zelf, ja. ja. draak is Satan zelf. En die geeft het kracht aan dat beest. Eh, als, ja. Zoals ook in de oorlog de draak zijn kracht aan Hitler gaf. Ja. Hitler werd duidelijk geleid door demonen. Ja. Het is zelfs bekend dat Hitler s nachts niet, soms niet kon slapen, omdat die demonen hem lastig vielen. Ja. Want ja, die, die, die doen niks anders dan liegen, bedriegen... En pesten en alles kapot maken. Ja, er zijn natuurlijk meer mensen die uh, last hebben van demonen. En door, die, die horen stemmen, die horen werk voor wat allemaal. Maar die kun je dan niet gelijk... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar als je er af wil. Ja. De heer Jezus is gekomen om alle te bevrijden en te genezen die last hebben van demonen. Nee, maar het zijn niet gelijk allemaal Hitlers. Bedoel ik. Het zijn niet allemaal Hitlers, God niet. Nee, maar als Satan zijn macht geeft aan iemand, dan heeft het altijd met of een politieke macht te maken, of met een religieuze macht. Ja, dat is duidelijk. En dat zijn dus niet ja. zeg maar de mensen die gebonden zijn door de Satan, omdat ze door, door, last orkulte, van demonen door orkulte hebben, orkulte enzovoorts. Zaken en maar het is dan nadrukkelijk een, een, een, een belangrijk persoon in de wereld. Ja. ja dat kan een religieuze ja, ja. persoon zijn, of een politiek persoon. Maar anderen die de bevrijder is er altijd. De, de bevrijder de Jezus. is er voor iedereen. Onder, onder de naam ja. van de Heer Jezus. Ja. Want er is maar één persoon waar hij bang voor is. En gelukkig de Jezus. zijn heel veel mensen die last hebben van stemmen en, en last hebben van demonen. Die, bevrijd zijn. die zijn bevrijd. Ja. Dus dat is een duidelijke zaak en dat kan tot op vandaag de dag nog steeds. Ja. Ja. Maar dat al even om duidelijk te zijn, dat het altijd om een politieke macht en om een religieuze macht gaat. Ja, ja. ja. ja. en die politieke macht, dat is het beest uit de zee. Ja. En vanaf vers 11 gaat het over het beest uit de aarde. En dat is de religieuze, religieuze macht. Ja, dat dus is de profeet van de in Antichrist. In wezen moeten we gaan, gaan, gaan opletten dat er twee personen komen. die de weg bereiden voor de plek van de Antichrist in de Tempel. Ja, twee... En de ene is een politieke persoon. en de andere is een religieuze persoon. En die gaan samenwerken ja. met alle religies van de wereld. Behalve ik, dan de christenen. De, bij, de, de, bijbelgetrouwe, de, bijbelgetrouwe, de bijbelgetrouwe christenen. christenen ja. En. De orthodoxe Joden. Orthodoxe Joden, ja. het Joodse volk. Ja. Ja. Want dat heeft zich altijd verzet tegen ja. uh, ieder die zich boven de Torah en de God van de ja. Torah verzet ja. uh, stelt. Nee, precies. En dat ja. Uh, ja. hopen we dat het hele volk ja. zal worden. Maar dat is, dat is zeg maar heel concreet als het gaat om het beeld van de antichrist. Ja. Uh, wij moeten kunnen weten dat uh, de valse christus... De, de, de engel des lichts zal komen. Hij zal lijken, ja, maar ja, als wij ja, ja. onze ogen goed open hebben, dan uh, weten we dat hij het niet is. Ja. En maar er zullen ook valse profeten en valse christussen komen. Ja. Hè, die zeggen, ik ben de christus. En ja, dat zijn dan amateur antichristen. Ja, af, af en toe op internet uh, kom je ze al eens tegen. Ja, ja oh ja, ja. valse profeten ja. ook. Ja. En uh, iemand die zegt dan ik ben een van de twee getuigen of ik uh, ja, ben precies. de profeet Elia. Ja. Er, er lopen honderden Elia's rond hierop. Ja. En dan moet wij oppassen, want dat is allemaal verleiding vanuit het Rijk van de Duisternis. Ja, want een van de tekenen uh, van die antichristen is natuurlijk ook 666. He, er wordt heel veel spot meegedreven, uh, ook door allerlei rockmuzikanten die daar liedjes over schrijven. Uh, en dan zie je ook altijd helle vuur erachter uh, branden als je die clip ziet. Maar 666 is natuurlijk een duidelijk teken over. Ja, dat lezen we ook toevallig in dit hoofdstuk waar ja. je over bezig bent, uh, over dit 666. Uh, dat uh, loopt, lezen we op openbaring 13. Uh, want uh, er komt een beeld, en uh, dat beeld moet aanbeden worden. En uh, de mensen die dat niet doen. Die zullen worden gedood in vers 16. En het maakt dat aan alle de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven... een merkteken wordt gegeven, staat er in vers 16. Een merkteken op de rechterhand of op hun voorhoofd. Ja. Velen denken dan aan een implantaat, van een chip of iets dergelijks, waardoor je, ja. je betalen kunt en zo. Uh, uh, zodat niemand kan kopen of verkopen dan degene die het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Ja. En dat getal wordt dan genoemd, hier is de wijsheid, vers 18, wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest, want er is het getal van een mens en zijn getal is 666. Dan kun je dan zeggen dat bijvoorbeeld um, uh, 911 uh, in, in New York met de Twin Towers uh, zeg maar ook, ook een rol heeft gespeeld in de aanloop van 666. He, want we zien dus al die persoonsbewijzen, die moeten allemaal heel erg uh, met chips enzovoorts. En onze, onze paspoorten bijvoorbeeld. Uh, je ziet dus op alle momenten dat uh, er beveiliging komt overal op. Uh, je hoort nu over creditcards die niet meer deugen. En, en, en, uh, nou, uh, er komt gewoon een logica moment dat iedereen zegt, ja maar dit is het summum. Uh, als we dit gaan doen, dan worden we niet meer bestolen, worden we niet meer dit, enzovoort. Ja, ja. Kijk, het gaat net als vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Toen hadden wij in Nederland een prachtige persoonsadministratie. Ja. En er stond ook in uh, wie jood was en wie niet jood en, ja. en al dergelijke dingen. En dat is helemaal niet erg als je een goede samenleving hebt. Ja. Maar toen de Duitsers de macht kregen, konden ze zo het joodse volk pakken hier ja, in Nederland. Precies. En, en daar gaat het uiteindelijk om, hier ook inderdaad, ze willen dus uh, controle hebben. Ja. Dat is altijd de duivelse macht, die wil controle hebben, die wil de mensen in zijn macht hebben. Ja. Dat is een heel duivelstreven ook bij sommige mensen. Ja. En, en, en dat wilde Nebuchadnezzar ook, die ja. wilde de mensen onder controle, Daar, om, om, daarom moesten ze allemaal dat beeld aanbidden. En als we eens één teken willen hebben van de antichrist, dan is het wel die macht en die controle ja. <coughs> over mensen, zodat uh, hij kan uitvoeren wat hij wil. Ja, en, en, en dat is de tragiek, dat het deze kant uh, heel erg hard op gaat. Het ja. gaat heel erg hard op. Ja. ja, Jan, de tijd gaat ook heel erg hard. Oh ja, maar <coughs> we hebben nog 30 seconden. Maar 30 seconden. Nou, boven de antichrist staat de Heer Jezus. Amen. En ieder die zijn naam aanroept, die zal behouden worden. Ja. En dat gaat dwars door de dood heen. Want Jezus is uiteindelijk altijd overwinnaar. Ja. En, en dat, dat gaat. En ze noemen Obama antichrist. En, en, en zeker de Jordaanse prins El Hassan wordt genoemd. En, en weet ik veel wie allemaal meer... Maar we moeten trouw blijven aan de heer Jezus die de koning van Israël is en die het hoofd van de gemeente is. En dat bindt ons ook zo samen. Heel goed Jan. Goede afsluiting. Dankjewel. Dankjewel. Nou ja, u heeft gehoord. De heer Jezus is koning der koningen, heren de heerschade. En uh, ja, blijf op hem letten. Hij is degene die u uit alles kan redden. Hartelijk dank voor het kijken naar Eentij de Profecie. En we zien u graag de volgende week weer terug. Ook bedankt. Jan Willink.